Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Dick Hark met het NOS-journaal. Minister Eurlings is tevreden over de manier waarop het vliegverkeer in Nederland weer op gang komt. Het luchtruim zat dagenlang dicht vanwege de aswolken uit IJsland. Eurlings zei dat de operatie naar omstandigheden goed verloopt. Hij vindt dat het vliegverkeer zo snel mogelijk weer normaal moet functioneren. Eurlings zei verder dat de manier waarop Europa met dit soort situaties omgaat moet worden aangepast... Hij vindt de benadering nu te rigide. Een man van 29 die meedeed aan een fatale straatrace in Maastricht... moet vier maanden de cel in en hij is drie jaar zijn rijbewijs kwijt. Bij de straatrace kwamen twee jaar geleden drie Rotterdammers om het leven. Hun auto sloeg over de kop en botste tegen een betonnen muur. Het OM had anderhalf jaar cel geëist... maar volgens de rechter heeft de verdachte het ongeluk niet veroorzaakt. Wel reed hij gevaarlijk en hij reed na het ongeluk door. De verdreven president van Kirgizië Bakiev, is nu in Wit-Rusland, dat heeft de Wit-Russische president Lukashenko bekendgemaakt. Bakiev en zijn gezin zijn in Minsk en krijgen bescherming van de autoriteiten. Bakiev vluchtte vorige week donderdag vanuit Kyrgyzije naar Kazachstan, nadat hij onder druk van de oppositie zijn functie had neergelegd. Tijdens de volksopstand van twee weken geleden was Bakiev naar het zuiden van Kyrgyzije gevlucht. De oppositie houdt hem verantwoordelijk voor de ruim 80 doden die bij de protesten vielen. Als hij zich weer in Kirgizië vertoont, wordt hij in de gevangenis gezet, zegt de oppositie. In Irak is een gezin vermoord van een militieleider die strijdt tegen Al-Qaeda. Gewapende mannen vielen zijn huis binnen en brachten zijn vrouw en vier kinderen om. De militieleider zelf was op dat moment niet thuis. De politie denkt dat Al-Qaeda wraak wilde nemen. Gisteren werden twee Al-Qaeda-leiders gedood bij een actie van speciale eenheden. Het weer vanuit het westen uit opklaringen. Het is 9 tot 14 graden. Morgen bewolkt, af en toe een bui en frisser. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het!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 I really wanna shout Whoops Did I say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 met, staat geschetst, kan met.